Gangnam Style. Kijk, kijk,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 De Verenigde Staten hebben zich tot nu toe verzet met hand en tand zelfs tegen de komst van Iran naar de Syrië-conferentie van vandaag in Montreux. Waarom de Amerikaanse houding is veranderd is niet duidelijk. Vrijdag wordt door de strijdende partijen in Syrië verder gepraat. Volgens vn gezant Brahimi willen ze het hebben over het toelaten van hulpverleners, de uitwisseling van gevangenen en een staakt het vuren in sommige gebieden. Premier Rutte heeft in Davos, in Zwitserland, een gesprek gehad met de Iraanse president Rouhani. Rutte te twitterde zelf een foto van de ontmoeting. Rutte heeft bij Iran aangedrongen op een constructieve opstelling in zaken Syrië. En hij heeft ook zijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat Iran niet meedoet met de internationale afspraken... die een einde moeten maken aan het regime van de Syrische president Assad. Rutte heeft ook zijn zorgen overgebracht over de mensenrechten in Iran. En na oud-premier Timoshenko heeft ook de Oekraïnse oppositieleider Klitschko... politieagenten opgeroepen om zich aan te sluiten bij de anti-regeringsdemonstranten. Timoshenko riep vanuit haar cel op tot een volksopstand tegen president Yanukovych. Klitschko dreigde met een offensief als president Yanukovych morgen niet aan de eisen van de oppositie tegemoet komt. Hij zei dat er geen andere uitweg is op het onafhankelijkheidsplein in Kiev, zei hij dat. Klitschko en twee andere oppositieleiders hadden vanmiddag spoedoverleg met Janukovic. Aanleiding was de dood van enkele demonstranten. Maar dat overleg heeft volgens Klitschko niets opgeleverd. De oppositie wil dat Janukovic binnen 24 uur aftreedt en heeft een ultimatum gesteld. Het weer...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 Welkom terug luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 961 uur 2 hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer beginnen met fijne muziek natuurlijk van Rebecca Harold en haar nieuwe cd waarvan ik de titel nu even natuurlijk kwijt ben. Geef het allemaal niks, je kan het teruglezen op peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Shirsa Devam Gauri Putram Vinayakam Bhakta Vasam Pratamam vakratundam cha ekadam tam dvitiyakam Tratiyam Krishna Pingaksham, cha turthakam Lamboraram pancha mamcha shashtam vikadam evacha Havamam bhala dashamam tuvina yakam ganapatim twada sham Putra ti labhati putra moksar ti labhati gatim. Junkil karapat is totam. Sjadhil ma sehim palam lahem. Sadhil ma sehim palam lahem. Sadhil ma sehim lahatim natrasam shayah samarpaye daskamitya bhavet sarva ganeshasya prasadatah kiki shreen arad purani sankashtanaashanam naam shri ganapati stotram sampo Like a moving scene It means...